In Met het oog op morgen zei hij dat hij zich oriënteert op situaties die zich misschien voordoen. Net als de premier benadrukt Bols dat Balkenende geen kandidaat is om president van Europa te worden. Maar zegt dat hij het altijd voor mogelijk heeft gehouden dat Balkenende wordt gevraagd. Hij en vicepremier Rauwvoet hebben Balkenende deze week verteld dat ze liever willen dat hij blijft. Balkenende liet de afgelopen dag voor het eerst doorschemeren dat hij niet uitsluit EU-president te worden als hij wordt gevraagd. CDA-fractievoorzitter Van Geel vraagt zich af of de deelraden in de grote steden wel nodig zijn. Volgens hem kan het ook wel minder met het aantal departementen. Van Geel doet zijn uitspraken de komende dag op het congres van zijn partij in Utrecht. Het kabinet bereidt op dit moment grote bezuinigingen voor, waarover volgend jaar besluiten worden genomen. Volgens Van Geel is het belangrijk dat de politiek bij de bezuinigingen ook serieus naar zichzelf kijkt. Overheid, adviesorganen en alles wat daarmee samenhangt moeten het goede voorbeeld geven, vindt de CDA-fractievoorzitter. De effectenbeurs hebben na de opleving van gisteren weer fors ingeleverd. Gisteren veerden de beurzen in Europa en de VS na vier dagen van koersverliezen op. Dat kwam vooral door het nieuws dat de Amerikaanse economie uit de recessie is. Maar vandaag ging het weer hard omlaag. De Dow Jones Index leverde leverden 2,5% in, de AIX verloor 2,3% en is weer dicht bij de 300-puntengrens. Beleggers hebben twijfel over de Amerikaanse groei omdat die vooral te danken is aan tijdelijke overheidsmaatregelen.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 Is vijf kwartier, we staan Jij het de, aan de trein, ik het station. Jij bent de staan. regen, ik de Dus Jij bent de kerst, ster. ik de bonbon. Jij bent de ster. ruts, ik de kokon. Ik ben het zakje, jij de thee. Staan ik, aan ben de kas, jij de staan ik ben aan de kaas, jij de soufflé. Ik ben de keizer, jij de sneeuw. Staans ik ben Tom Hermans, sterk. jij bent Karin We staan samen sterk We staan samen sterk We staan samen sterk We staan samen sterk. sterk Ik had nooit gedacht dat ik ooit met jou zou ik zingen Ik niet bangen, Worden der wereld beroemd mee Dan maken we nog meer van dit soort dingen In over de wereld Dan kopen we een villa en een jacht Nou, het een villa ja, en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig Waarom niet? Nou, is duur Nou ja, Herman Zit er meer in een romantisch duet? Nou, ik vind dat toch wel belangrijk Sorry, dit vind ik echt niet van een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, ik vind romantiek, best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk. Wat Wij de zijn. Het nou het mee, en nou opeens, zeg. De taal waren romantiek, de bestaat toch helemaal een Het kost weer mijn handen jij taak. bent de schrikdraad waarop ik vies. Ik ben de, ik ook, ik ben de kip, jij bent nou, de nou, gril. we ze staan is oude koffie. Ik ben de ik heb geen smaak, jij bent okay. de film. De Wij zijn een doedelzak in Tirol. Ben dat soort dingen jij bent Bertin uh, Stemberg, ik ben een viool. Laat het ik ben de steen, jij bent de nier. Jij bent Amstel, ik ben ja. bier. Ik nog een beetje reclame zitten te maken, met jij ding. bent Pieter, ik het klavier. Oeh. Het leek nou, me ook sterk. Nou, mij ook. Het leek me ook sterk. Ik me verandert je leven ingrijpend. Daarom investeert het Reumafonds volop in wetenschappelijk onderzoek. Steun onze strijd. Kijk op reumafonds.nl Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. CFM Text TV op kanaal 45. CFM come back again tear it up and transfer Up, get out your seat and arise. Everybody, everybody up and get live. The CNC music factory is mastery and full of jams that has to be pumped till your ears get sore. Live from Brooklyn out to the California seashore. We came to rock and roll to get on down to something funky with soul. Robin Dave seduced it and I juiced it, spruced it, mass produced it, and you proofed it. Party people and you're having a good time and singing along with my rhyme. This still